Twee uur. Het NOS journaal Gert Kluk. Minister Verhagen vindt het vervelend dat het geduld van de medewerkers van Netcar opnieuw op de proef wordt gesteld. Hij hoopt dat er snel een besluit komt over de voortzetting van de productie in de vestiging in Born. Hij zei dat in een reactie op de staking bij het bedrijf die aan het begin van de middag is begonnen. De 1500 medewerkers willen volgens FNV-bondgenoten duidelijkheid over hun toekomst. Gisteren maakte Netcar bekend dat Mitsubishi voor het eind van het jaar geen besluit neemt over de voortzetting van de productie vanaf 2013. Het is niet de eerste keer dat het besluit wordt uitgesteld, zegt FNV-bestuurder van Rees. Wij geloven er niet meer in. We zijn al vier keer teleurgesteld en we willen druk uitoefenen vanmiddag met z'n allen dat nu snel er duidelijkheid gaat komen... maar vooral ook dat er een positief besluit genomen gaat worden... dat Mitsubishi hier een nieuw, nieuw Mitsubishi-model wil laten produceren... bij Netcar vanaf 2013. Bij Netcar in Born worden nu nog de Mitsubishi-modellen... Colt en Outlander gemaakt. Het automerk heeft al gezegd dat er voor de Colt geen opvolger komt. Het homomeldpunt in Utrecht heeft tot nu toe 23 gevallen... van discriminatie en pesterijen behandeld... Dat schrijft burgemeester Wolfsen aan de Utrechtse gemeenteraad. Het zogeheten Gay Alert werd vorig jaar november ingesteld. Volgens Wolfsen bestaat het beeld dat vooral jongeren zich schuldig maken aan homodiscriminatie. Maar slechts negen gevallen gingen over pesten door jongeren op straat. In de veertien overige gevallen werden homoseksuelen gepest door hun volwassen buren. De problemen deden zich voor in bijna alle wijken van Utrecht. Twee daders zijn na de meldingen hun huis uitgezet. Twee slachtoffers gaven aan dat ze zelf wilden verhuizen.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 Ze is op 82-jarige leeftijd gestorven. In de top 2000 van Radio 2 staan dit jaar opvallend veel nummers... van de afgelopen jaren. In de lijst staan 26 hits van dit jaar en 27 van vorig jaar. Vooral de Britse zangeres Adele doet het goed. Vorig jaar stond ze met één nummer bij de eerste 30, dit jaar met maar liefst vier nummers. De top 2000 telt 96 nieuwe noteringen. De eerste drie waren door Radio 2 al bekendgemaakt. Op één staat Bohemian Rhapsody van Queen. Hotel California staat op twee en op drie Child in Time van Die Purple. Robin van Persie, Wesley Sneijder en de inmiddels gestopte doelman Edwin van der Sar... maken kans om in het wereldelftal 2011 te worden gekozen. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de lijst van 55 genomineerde spelers bekendgemaakt. Spanje is met 12 spelers het best vertegenwoordigd. Brazilië volgt met 8 voetballers. Welke spelers uiteindelijk in het wereldelftal komen... wordt op 9 januari bekend tijdens de uitreiking van de Gouden Bal in Zürich. Het weer vanmiddag buien, vooral in het noordwesten. De wind is matig tot krachtig. De temperatuur 10 tot 12 graden. Vanavond, vannacht en morgenochtend in het hele land regen. Morgenmiddag vanuit het westen droog. Aan de BBVK's Er staat de file op de ringweg van Amsterdam. Tussen Osdorp en de Koentunnel, 6 kilometer. De boekhandelaren van Libris houden van boeken.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 Opnieuw een 24 uur staking in, in Griekenland. In wordt donderdag gestaakt. Treinen rijden niet. Het openbaar vervoer ligt plat. Treinen rijden niet. Treinen en bussen rijden niet. Veerboten blijven aangemeerd. Veerboten blijven aan de kader. Ook artsen. In ziekenhuizen wordt met een minimale bezetting gewerkt. Apothekers. Scholen zijn dicht. Advocaten. En openbare gebouwen zijn gesloten. En de banken zijn veelal dicht. En gaan de banken staken. Meer dan 400 vluchten zijn geschrapt. Notarissen en ingenieurs leggen het werk neer. En dus ligt het openbare leven volledig stil. En weer staken de Grieken. Het begint een beetje eentonig te worden. Willem Vermeent, als u die staken de Grieken zou mogen toespreken, wat zou u dan zeggen? Aan het werk. Aan het werk. Dat is heel kort en krachtig. Goed, u bent onderweg naar de studio We praten ja, zo met u wel, verder. Ja, hoor. Dank je wel, dan. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het verbod op de rituele slag. De VVD in de Tweede Kamer stemde voor dat verbod. Maar in de Eerste Kamer lijkt die partij tegen te gaan stemmen. We gaan erover praten met Siebe Schaap. Hij is Eerste Kamerlid voor de VVD. Goedemiddag, meneer Schaap. Ja, goedemiddag. Bent u er al uit? Uh, we hebben er uh, behoorlijk over gediscussieerd in de fractie. Uh, we hebben grote twijfels uh, bij deze wet. En uh, uiteraard moet uh, in het plenaire debat uh, worden beslecht uh, hoe wij ons gaan opstellen. Maar. In ieder geval is wel duidelijk dat wij erg kritisch zijn. U bent er bijna uit, als ik het zou horen. Nee, uh, laten we zo zeggen, uh, er wordt nog gedebatteerd. Mevrouw Thieme heeft uiteraard aan het woord. En uh, we wachten af hoe zij op ons uh, commentaar zal reageren. Meer dan een jaar kon Sven Kramer als gevolg van een hardnekkige blessure niet schaatsen. Maar afgelopen weekend gebeurde er dit. Ah, oh, Kramer versneld. Versnelt nog een keer bij het horen van de bel. En Kramer herstelt de verhoudingen. Een jaar was hij er even uit. Blessurenleed heette dat. Hier is de winnende tijd. Ah, Kramer, geweldig. Ja, Gerard Kemkes, coach van Sven Kramer en zes andere schaatsers. Hebben jullie de overwinning van het afgelopen weekend uitbundig gevierd? Nee, uitbundig niet. Maar van binnen, natuurlijk, wel heel erg blij en trots dat een, een traject wat een best een ingewikkeld traject is en een uniek traject is. Uh, zeker als je vier jaar lang alles gewonnen hebt... en dan volgens met een uh, blessure opgescheept raakt... dat, uh, dat we dat uh, op zo'n korte termijn eigenlijk alweer met winst hebben kunnen bekronen. Dat is wel... Uh... Dat is van binnen wel heel uitbundig gevierd, ja. Een voetbalclub in Brabant heeft de tienjarige Jordi voor twee wedstrijden geschorst. Niet omdat hij zich op het veld heeft misdragen, maar omdat zijn ouders geen bardienst willen draaien. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, goedemiddag. goedemiddag. Is dat dan een goede manier om ouders te dwingen zich voor de club in te zetten? Nou, dat lijkt mij de slechts mogelijke manier. <laughs> slechts mogelijk? <laughs> ja. Want? Nou ja, je moet uh, dat jongetje niet de slachtoffer laten zijn van een probleem dat in de volwassenenwereld wereld speelt. De dichter bij de dag is vandaag Quirin van Halen. Aan het eind van het uur horen we zijn gedicht. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. We gaan praten met schaatscoach Gerard Kemkers. U zit niet bij ons in de studio, maar in het stadion Tialf in Heerenveen. Daar wordt vanaf morgen geschaatst voor de wereldbeker. En we horen ook wat geluidjes. Zijn ze bij u bezig met het opbouwen van het stadion voor de wedstrijden? Ja, dat zijn ze wel. Maar als het goed is kun je die niet horen. Ik zit in een keurig afgesloten ruimte. Dus, uh, Toch horen wij iets. Ja. Maar dat geeft helemaal niets. Dat is misschien wel goed ja. voor de sfeer van het gesprek. We, ja, we zeiden goed. het net al, uh, u bent coach van zeven schaatsers. Het allerbekendste is natuurlijk Sven Kramer, maar ook nog zes anderen. En Sven Kramer heeft dit weekend voor het eerst naast de bezuren weer een belangrijke wedstrijd gewonnen. Was dat mm -hmm. al gepland dat die nu alweer zo goed zou zijn? Nou, het is natuurlijk een proces van maanden. En je groeit in het laatste traject ook heel snel mee. Uh, dat het sneller gaat dan wij ooit hadden gedacht. Dat was duidelijk. Uh, uh, als je mij ergens in de zomer had gevraagd van gaat Sven in de eerste World Cups alweer? Um een wedstrijd winnen, dan had ik gezegd... nee, dat is, dat is gewoon te snel, dat kan niet. De zomer staat in het teken van revalidatie. En dan zal het niet zo zijn dat hij uh, in de eerste Worldcups al zover is... dat hij in staat is om te winnen. Uh, in de laatste maand zag ik die verhoudingen natuurlijk wel snel veranderen. En konden we ook strategieën gaan ontwikkelen... om daadwerkelijk de winst uh, binnen, te, binnen te schaatsen. Oh ja. En zit hij nu alweer op zijn top of gaat hij nog veel verder groeien? Nee, hij zit nog niet, zeker niet op zijn top. Ik wil, kan, in, de, in de topsport is het heel moeilijk om te om te bepalen waar uiteindelijk je top ligt. Maar uh, de manier waar, waarop wij ons op dit seizoen voorbereid hebben... de manier waarop wij een aantal dingen gedaan hebben... Uh, uh, kan hij nog niet op het ijs leggen als zijnde met, uh, met, met absolute topprestaties. Dus, uh, en is dat dan een leek uit te leggen, wat u dan gedaan heeft... waardoor hij nu nog niet top kan zijn? Nou, als je, als je bijvoorbeeld al, wat ik net al zei... Als je, als je nadenkt over deze zomer... deze zomer is begonnen vanuit een, eigenlijk vanuit een dal. Uh, hij was uh, fysiologisch, dus fysiek, conditioneel was hij uh, ver afgezakt... En uh, daarbij had hij een blessure. Dus die twee dingen moesten wij hand in hand opbouwen. Dus als je de periode van zeg maar, mei dat wij, begin mei dat wij beginnen te trainen... tot en met eind september neemt... dan is dat een, een, een planning geweest, een, een trainingsplan geweest... wat geen training heette, maar wat revalidatie heette. Mm. Op basis daarvan... Uh, is hij dit seizoen ingegaan en nu kunnen we gerust trainen. Nu kunnen we ook onze dingen doen die we moeten doen. Ja. Alleen dat is op een andere basis weggezet dan bijvoorbeeld zijn ploeggenoot. Ja. Nou is hij inmiddels wel twee keer verslagen door een Jorrit Bergsma. Is dat een concurrent voor de toekomst of is dat gewoon omdat Sven nog niet goed genoeg is? Nou, we hebben uiteraard heel veel respect voor de mensen om ons heen. Uh, uh, en er zijn zeker, dat hebben we ook in de vier jaar dat Sven alles won... zijn we nooit naar de stad gereden met het idee van... dit gaat even een makkie worden en we, en, en, en we gaan deze wedstrijd even binnenfietsen. Uh, maar het was er zijn... wel zo. Ja, uiteindelijk. Het resultaat was zo. Maar van tevoren is het wel zo dat je heel goed rekening moet er zijn Sven was van een buitencategorie. Uh, maar dat betekent niet dat, dat, dat mensen als, als een Jorrit Bergsma... als een Bob de Jong, uh, Enrico Fabrice, Bukko, Skobrev, uh, de Amerikanen, noem ze maar op. Het ja. was niet dat die van een, van een, van, niet van een topniveau waren. Dat waren jongens die heel erg goed waren. En in, in, in, in, in onze sport kan het natuurlijk heel snel een keer... dat iemand een uitschieter heeft naar voren. En dan ben je weer verslagen. En ja. Daar moet je altijd heel attent op zijn. En, en ja, Jorrit laat zich van... een enorm hoog niveau zien. Ja, Bob, nog, de, Jong, Bob zet... de Jong laat natuurlijk al hele mooie dingen zien en dat, dat zijn mensen waar we ons voortdurend, waar we voortdurend rekening mee moeten houden. De trainer van Jorrit Bergsma, dat schijnt Jilet uh, Adema te zijn, die zegt zelfs dat uh, Jorrit een betere schaatser is dan Kramer, qua techniek. <laughs> Oké, okay. nou, dat, dat, dat, ja, nou. Klopt dat, is de vraag. <laughs> ja, je hoort me. <laughs> ja, ik, is, is, Jilid kent ook Sven heel erg goed. Hij kent ze beiden heel erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Dus, dus, wat dus hij het kan terug, het mag hij, een eerlijk, hij mag een eerlijke mening hebben. <laughs> uh, ik, ik denk dat uh, dan moet je wel van een hele hoge kwaliteit zijn... als je een betere schaatstechniek wil hebben dan Sven Kramer. Sven is vooral mentaal goed, zegt hij, maar uh, Jorrit is technisch beter. Ik vind Sven een enorm complete schaatser in alle facetten. Hij heeft fysiologisch heel veel meegekregen, genetisch heel veel meegekregen. Hij schaatstechnisch heel erg goed. En, uh, uh, uh, en daar zit een kop op. Daar, uh, daar zijn heel veel mensen in de, in de topsport jaloers op, denk ik. Ja. Dus hij is voor mij een hele complete schaatser en, en doet dat al heel erg lang. Uh, uh, Jorrit heeft vorig jaar de stap naar de wereldtop gemaakt. Niet alleen de nationale top, maar ook gelijk de wereldtop. En in de komende jaren zal uh, moeten bewijzen wat, wat hij daadwerkelijk ja, waard is. Uh, hij, hij, hij, hij is op voorhand, heeft hij zich natuurlijk heel mooi gepresenteerd. Hij laat, hij laat zien uh, een schaatser te zijn die niet alleen maar uitschieters heeft... maar heel constant ja. aan de top. En, en, en dat dwingt bij mij altijd respect. Net zoals het hele programma van uit Anema, het hele programma enorm veel respect Want Hij doet het gewoon heel erg goed. Ja, maar en, u gebruikt uh, heel veel woorden om te zeggen dat u het eigenlijk niet met hem eens bent op dit punt. Nou, Sven, Sven is voor mij een uh, buitencategorie als ja. het gaat om, uh, om schaatstechniek. En, en uh, ik, ik wil wel kijken waar uh, de toekomst uh, met, Jil, met, uh, sorry, met uh, Jorrit Bergsma naartoe gaat. Ik ja. vind het uh, te vroeg om op basis van uh, zeg maar een seizoen en nu het begin van een seizoen te concluderen hoe goed hij daadwerkelijk is. Maar ja. dat hij goed is en potentie heeft, dat is duidelijk. Dat is helder. Nou is Sven, u het net al uh, Sven Kramer een, een jaar geblesseerd geweest. Het was echt de uh, kommer en twel, kwel. Heeft u veel terug moeten denken aan uw eigen blessure als schaatser? Nee niet in de zin, want het is totaal iets anders geweest. Het is niet een vergelijkbare blessure. Maar het is allebei een beetje ondefinierbaar, hè? Ja, maar bij Sven hadden we toch uiteindelijk wel een duidelijke oorzaak, hoor. Dus dat... Nee, bij mij nog steeds niet Bij mij nog steeds niet, nee. Maar komt het ook niet meer waarschijnlijk. Er zijn wel twintig jaar... Nee, ik ben er helemaal niet meer op zoek, maar het is al twintig jaar dat het onduidelijk is. Wat een zwakke oorzaak. Nee, maar het is wel zo... Ja... Uh, zo mag het dan heten tegenwoordig. En tegen, oh, ik, ik was een van de eersten die dat hadden. Maar tegenwoordig zie je dat veel meer terugkomen op de IJsbaan. Dus het, heeft ook, uh, het is zeker niet iets uitzonderlijks. Nee. Um, maar het, kijk het is, het is natuurlijk wel zo dat je uh, wat vergelijkbaar is. Je bent een, een, een, een topsporter uh, midden in de publiciteit. Um, dat, die fase had ik ook uh, destijds. Dus iedereen um, moet zich er tegenaan? iedereen bemoeit zich tegen. Iedereen weet iets. En, en dat heeft mij wel geholpen het proces uh, mede te sturen. Maar de blessure op zich was niet te vergelijken. Nee. En ik heb, ook, ik heb ook nooit het idee gehad dat, uh, dat Sven, zoals ik, wel het, uh, bij mij wel het geval was. Bij mij was dat uiteindelijk uh, en al vrij snel de reden om te stoppen met sporten. Uh, ik heb nooit het gevoel gehad dat dit voor Sven een, een uh, einde carrière zo nee. zou zijn. Nee. Kan je achteraf zeggen dat die blessure ook wel een beetje goed uitgekomen is? Misschien je had net de Olympische Spelen gehad. Dat had uh, vijf jaar geloof ik, of misschien nog wel langer echt fantastisch gepresteerd. Dan is het ook niet niet zo gek als je een jaartje wat rustiger aan doet, toch? Ja, maar dat is de keuze. In dit geval was het geen keuze een blessure komt nooit goed uit. Um, zeker niet in de, in de eerste fase dat we helemaal niet weten wat er aan de hand is en ook geen idee hebben van waar we heen moeten. Ik had liever voor Sven en dat had gekund. Je, je, je zegt, uh, uh, misschien, misschien was het wel een hele goede tijd geweest om een sabbatical te nemen. Yeah. En Dat had gekund, maar dan had ik dat liever met een gezonde Sven gedaan. En niet met iemand die last had van een, van een onbekende blessure en een, een blessure waarvan we niet wisten wat het is, maar ook niet wisten waar het vandaan kwam. En um, dat is natuurlijk een hele onzekerheid en die onzekerheid. Het knaagt aan ons. Ja, dat is niet prettig, maar achteraf nee, zou je kunnen prettig. zeggen... het is wel goed uitgekomen. Ah, ik wacht nog liever een poosje om die conclusie <laughs> echt te trekken. Maar, maar uh, uh, zoals we nu onze, onze groei ingezet hebben... zoals we nu weer op weg zijn om Sven Kramer, Sven Kramer te laten zijn... is het weer een mooi proces. En um, ja, ik hoop dat we over een... Uh, een kleine periode kunnen zeggen dat het misschien ook wel heel waardevol is geweest. Alleen op dit moment vind ik dat echt, erg ja. prematuur om dat te zeggen. Nog een beetje te vroeg. Wie schaatsen ja. zegt, zegt Tialf, het ijstadion in Heerenveen, waar u op dit moment mm -hmm. zit. Daar is op dit moment een flinke discussie gaande. Want de ooit zo hypermoderne schaatstempel heeft last van de <laughs> tand destijds. Dierenveen heeft een belangrijke nieuwe aanwinst, een grote hal met een ijsvloer. De grootste overdekte ijsbaan ter wereld. De techniek slaagt erin, het ijs in een constante kwaliteit te houden. Alle omstandigheden wat er omheen is, is perfect. of Je blijft met een gebouw zitten wat in een te oud jasje zit. Qua accommodatie is het gewoon wat verouderd. Met heel veel tocht. Net meer van deze tijd. Ik denk dat we er achterin op horen landen. ligt jaar achter die half is daar staan gewoon antiek. <laughs> ja, Gerard Kemkers, kijk eens om me nou, heen. Ik is het antiek? Ik. Ja, zeker. Ja, het is echt een antiek, een antiek stadion? <laughs> ja. ja, waar, ja waar, waaraan, waaraan merkt u dat? Nou ja, er is destijds... Uh, um, een Even mijn geheugen halen. Volgens mij is het 86, 87 ergens in die jaren... is, is over de bestaande uh, ijsbaan een, een hal gebouwd. Met de, met de technieken van destijds. En, en um, Kijk, ik, ik, ik vind het heel erg lastig. Ik wil zeker Tielf niet afbranden. Daar gaat het niet om. En ik weet ook zeker dat wij als, als het Nederlands schaatsland... heel veel te danken hebben. Maar ondertussen is het wel een oude ijsbaan geworden. En uh, uh, uh, faciliteiten die... Ja, ik zou soms bijna zeggen. Uh, ongezond is. Het maar nu is stoffig, geef ze een het voorbeeld. Is tochtig, als, ja, het is, stoffig toch ja, Het is stoffig, vochtig. Het is koud. Ze dus krijgen niet te Hallo, stoffig, uh, u bent schaatser. Ja, ja, maar het over de kou. Het moderne schaatsen hoort bijna op de zomersporten thuis. Het is, dat snap ik, snap ik heel goed. Maar kijk, het, het, het, het, temperaturen van, van, van, van, van, in een hal van zeg maar uh, rond of onder de 10 graden zijn gewoon. Als je, als je kwalitatieve trainingen wil doen, is dat gewoon, is dat gewoon niet goed. Je, we, we hebben veel wachttijden, pauzetijden. En als je dan het zo afkoelt, dat is voor het spiersysteem. Het is heel gewoon gevaarlijk. Uh, naast het feit dat we heel veel last krijgen in de schaatsport met, uh, met longen uh, en en wat voor gezondheid daar weer aan gevolgd heeft. Maar dan praat, dan praat je alleen nog maar over de ijsbaan. Dan praat je niet eens over de faciliteiten die er omheen horen... die er, die er gewoon een beetje bij horen. En, mm. en, en, en dat is ja Thielf is daar in die zin... En, uh, naast het feit dat ze echt hier... Um, weet ik, dat, die, die, die, dat perspectief wil ik er ook af en toe wel op gooien... als wij tien jaar geleden dacht, uh, wisten wat we nu hadden... aan trainingsfaciliteiten, aan trainingshal, We hebben hier een prachtige faciliteit als het gaat om krachttraining. Zo zijn er nog wel een heleboel dingen die gewoon, die gewoon wel echt een upgrade zijn geweest... Maar, uh, in de grote lijn is die al verouderd oh ja. en is niet meer van deze tijd. En is zeker niet een visitekaartje van Nederlands schaatsland. Als je dus, kijkt wat er in het buitenland allemaal uh, uit de grond gestampt is. Dus plannen voor een nieuw Tialf. Nou heeft de minister ja. Edith Schippers gezegd dat hoeft niet per se in Friesland. <tosses> en Jacques Orri die heeft gezegd: zet die ergens in de, in de Vlevenpolder neer, dan profiteert iedereen ervan, want hier in Venen is wel een eind weg. Waar staat u in dat debat? <tosses> ja. Ee, ee, dat is. Ee. <laughs> dat is moeilijk. zo moeilijk, ja. Ja, nou vind ik wel. Het moeilijk is het ik ben, dat nu toe Ik ben, dan. Ik ben ja, je hoort het meest twijfelen bij mij nu. Ik, kijk, ik, ben, ik ben van nature wel een traditionalist als het gaat om, om, om het programma van schaatsen bijvoorbeeld ook. Ik ben, ik ben uh, de team pursuit en, en uh, het zijn leuke dingen, maar uiteindelijk is het mooiste van schaatsen is gewoon zoals wij schaatsen gewend zijn. Te, een, een, een, iemand in een baan in een klok, tegen een klok, uh, één tegen één. Ja, maar waar met moet met die zes baan zes staan? Maar die, die, dus in die zin snap ik ook wel dat, dat Friesland... Maar ja, ik, ik, ik kan me ook best goed voorstellen... als wij nu, uh, het nu in Friesland niet voor elkaar krijgen... dat uh, ja, ik, ik vind dat er een faciliteit... In Apeldoorn bijvoorbeeld staat een, een, een on-Nederlandse wielenbaan. En ik vind als het on nederlands is, dan mag het bij mij ook overal staan. Dat maakt me niet zo heel erg van Als het maar een goede uh, is. Maar ik denk dat de mensen hier in Friesland toch ook wel uh, heel erg hun best gaan doen om, uh, om Friesland... Uh, schaatsprovincie van Nederland te laten zijn. En die, die, die, dit soort grote wedstrijden die wij nu dit weekend... en de komende weken weer in of gaan hebben... dat die gewoon in Friesland horen. Maar ja, als het echt niet lukt en een andere partij die zegt... verder om daar uh, ja, geld voor op tafel te leggen... dan zou ik zeggen van uh, ga voor. Straks gaan wij praten met Willem Vermeent over zijn boek... Verwarring in het land van Ingrid en met uh, psycholoog Steven Pont. Maar eerst gaan we verder praten met uh, Sibyl Schaap. Hij is eerste Kamerlid voor de VVD. Meneer Schaap, binnenkort moet u stemmen over het voorstel om uh, ritueel slachten te verbieden. U zei net al, we zijn er wel eigenlijk een bijna uit, maar net nog niet helemaal. Um, u gaat, uh, althans, dat, daar ziet het naar uit, dat u veel bezwaren hebt. Dus tegen dat verbod gaat stemmen. mijn vraag is waarom? Uh, er zijn een paar punten. Uh, laat ik maar eens dus met één beginnen. Een hele belangrijke. Uh, mevrouw Thieme, de initiatiefnemer van deze wet... Uh, die heeft in de wet gesteld dat het uh, onbedwelmd slachten in Nederland verboden moet worden. Ja. Heel vreemd is dat ze in memorie van toelichting op die wet zegt... dat dit de godsdienstvrijheid niet aantast. Want dit vlees kan namelijk altijd nog geïmporteerd worden. Nou, Dat vind ik een hele wonderlijke. Je zegt dus hier niet, maar ergens anders dan mag het dan wel waarom, zegt ze niet gewoon, ik verbied het gebruik dat, van Dat dit zou vlees. consequent zijn geweest, zegt u? Dat zou consequent zijn geweest. En nu druk je in feite de slacht de grens over, waar het gewoon doorgaat. En uh, je hebt uh, dan in Nederland het nakijken. Dus het lost geen enkel probleem op, eigenlijk? Uh, uh, sterker nog, uh, best kans dat uh, als wij bijvoorbeeld in Nederland... Uh, uh, welzijnsmaatregelen zouden willen treffen... en dat ons ook zou lukken, ook rond de rituele slacht... Uh, dat dat nu niet meer mogelijk is. Want we hebben natuurlijk niets te vertellen over uh, buitenlanden. Dus ik vind het een hele vreemde constructie. Uh, slachten wordt verboden, het gebruik gaat door. Ja, Tegelijkertijd zijn er wel heel veel mensen die zeggen... van ja, het is wel uh, heel erg, de, de, die, die rituele slacht, de manier waarop dat gebeurt... dat leidt tot extra lijden bij dieren. Moet je daar niks tegen doen wat u betreft? Uh, ja hoor, uh, kijk, ik, la, laat ik het positief benaderen. Ik vind het heel goed uh, dat dit onderwerp op de agenda staat. Maar dan niet alleen de rituele slacht, de onbedwellende slacht... maar dan vind ik dat alle vormen van slacht goed kritisch moeten worden bekeken. Van gaat dit diervriendelijk genoeg? Want verdoofd is ook niet prettig? Dat bijvoorbeeld in een pluimveehouderij, er kan nog heel wat verbeterd worden. En wat wij eigenlijk voorstaan als VVD-fractie... dat is dat dierwelzijn bij de slacht over de hele linie verbeterd zou moeten worden. En dan van begin tot eind dus ook transport, aanvoer van dieren... de behandeling voor de slachtlijn en ga ze maar door. Zowel bedwelmd als uh, onbedwelmd, allebei. En uh, wat, wat ook zo vreemd is... Uh, met name, uh, dat gaat om een ontheffingsmogelijkheid... die er dan altijd nog uh, uh, zou moeten worden geboden. Ja, die is toen in de Tweede Kamer op een gegeven moment ingefietst... om wat te, ja. te komen aan bezwaren. Hè? Ja, daar voelden ze zich waarschijnlijk toch niet helemaal lekker bij... een absoluut verbod, hè. dus uh, dat zou dan een ontheffing kunnen komen. Via een buitengewoon moeilijke procedure. Ja, dan moet je aantonen dat de manier als je, dat dat onbedeeld slachten... toch vriendelijker is. Dat was eigenlijk ja. de gedachte. Nou, heel vreemd is al dat daar uh, de conventionele slacht... Uh, laten we gewoon zeggen de industriële slacht tot norm wordt verheven... Zo van, daar gaat het tenminste goed. Uh, andere uh, vormen van slacht moeten zich daarop aanpassen. Nou, ik heb net al gezegd, uh, ook uh, de uh, industriële slachten... kan het nodige nog uh, ja. verbeterd uh, worden. Uh, dus uh, heel vreemd dat uh, uh, deze slacht op norm wordt verheven. En dan wordt erbij geëist dat wanneer je een ontheffing aanvraagt... je uh, uh, met een uh, onweerspreekbare wetenschappelijke uh, bewijsvoering... moet aankomen uh, om aan te tonen dat uh, jouw uh, ontheffing... Terecht is. Nou, zo zit de wetenschap niet in elkaar, en zeker op dit terrein niet als het gaat over stress en bewustzijn en gevoel. En dat, dat kan soort helemaal niet, zegt u. Nee, dat is, uh, dat is uh, echt uh, onuitvoerbaar. En dat zegt mevrouw Thieme eigenlijk ook zelf. Ja, en dan kom ik uh, op een belangrijk criterium uh, dat wij in de Eerste Kamer hanteren bij het beoordeling van ontwerpwetten: zit de wet goed in elkaar, is die consistent, is die uitvoerbaar, handhaafbaar. Ja, dan is de conclusie eigenlijk, hier rammelt het wel heel erg. En uh, wat dat betreft uh, zal mevrouw Timmer ook uh, behoorlijke kritische vragen krijgen. Ja, ja. Um, maar hoe kan het als een Tweede Kamer daar dan toch gewoon mee instemt? En ook nog vrij massaal. Ja, dat is de wijsheid van de Tweede Kamer. Uh, ze hebben... Daar heeft uh, u vast een idee over. Uh, uiteraard hebben we daar wel eens gesprekken gehad. Uh, ik denk toch dat uh, laten we zeggen, de urgentie van de zaak, uh, hè, er moet wat gebeuren, daar de doorslag heeft gegeven. Er moet iets gebeuren en dan maar dit? Ja, en uh, wij zeggen prima dat er wat moet gebeuren, vinden wij ook. Maar dan wel goed, wetgeving. Uh, moet consistent zijn, moet uitvoerbaar zijn, handhaafbaar. Zo niet dan ondermijn je het hele instituut wetgeving, dat willen wij niet. Maar dat is toch wel slordig dan, toch? Dat zo'n Tweede oh, Kamer zomaar, ja. omdat het urgent is, uh, ineens zo'n wetten doorjast. Slordig, slordig. Uh, ze hebben uh, echt de goede trouw uh, gepoogd uh, een goede wetgeving af te leveren. In dit gelukt. geval met een ontheffingsmogelijkheid. En met name die ontheffingsmogelijkheid heeft de wet er niet beter op gemaakt. Maar die, die urgentie, waar kwam die dan vandaan in de Tweede Kamer? Dat rituele slachten, dat gebeurt al jaren. Waarom werd het dan opeens zo urgent? Ja, hoe komt iets uh, opeens op de agenda? Uh, het wordt uh, onderwerp, het uh, wordt maatschappelijk uh, besproken. Uh, het gevoelsleven komt los. <laughs> en dan, <laughs> en dan, maar dan moet je zien. altijd oppassen, ja, en dan vindt <laughs> men dat er wat moet gebeuren. Nou, dat is niks. Uh, dat, dat is legitiem. Dat, hm. dat mag. Maar wel zorgvuldig. Was, uh, wij zeggen ook, uh, de slacht, uh, uiterst gevoelig terrein. Nou ja, voor ons, maar ook voor de dieren uiteraard. Dat is iets waar heel zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Er moet goed onderzoek worden gedaan. Er moeten verbeteringen uh, worden aangebracht. En dat moet ook uh, helder uh, gehandhaafd kunnen worden. Over dat onderzoek wat u noemt, daar is natuurlijk ook heel veel, was ook tijdens het Tweede Kamerdebat... al heel veel onduidelijkheid ja. over. Hè? Omdat er, ze alle, alle partijen allemaal met onderzoek kwamen dat hun ja. standpunt ondersteunt. Hoe heeft u daar als Eerste Kamer uh, uh, dan toch de weg in gevonden? Nou, de weg in gevonden. Ik, uh, ik herken dat het uh, beter moet. Ik geloof ook zeker dat bedwelmslachten uh, diervriendelijker is dan onbedwelmslachten. Wat niet wil zeggen dat hele goede vormen van onbedwelm slachten, ritueel slachten, dat dat, nou ja, laten we zeggen, ook het niveau van dierwelzijn of diervriendelijk kan bereiken. Want bent u een keer bezig kijken? Ja, ja, ik, ik kom uit de landbouw. Ik ken, ik ken de slacht. En was het eng? Ja, kijk, ik ben, dat een emotionele vraag? ik ben ermee groot geworden. Heeft u zelf was geslacht? Oh, ik heb, de, laten we zeggen, in de sfeer van de stoppelhanen uh, Heel wat dieren om het leven gebracht. Om of om het wel. Dat ging allemaal om het wel. Met de, de bijl of met de hand? Uh, met het bijltje. Nog even over de rol van de Tweede Kamer. Gisteren zei staatssecretaris Henk Bleker in het programma is dit... over hoe het debat in de Tweede Kamer is verlopen. Het is mij opgevallen dat er in het hele debat... heel veel over het dierenwelzijn is gesproken. Dat was voor mij eigenlijk een grotendeels een gepasseerd station. Want uh, het is op zichzelf wel duidelijk, met name voor de grote runderen dat ritueel slachten met extra dierenleed gepaard gaat... maar er is eigenlijk heel weinig gesproken... over het principe van de, gods, van de, van de vrijheid van godsdienst. Ja, bent u het daarmee eens? dat er In de ja. Tweede Kamer weinig over die godsdienstvrijheid is gesproken? Uh, heel veel over de techniek van het slachten... en wat er allemaal bij komt aan dierenleed. Uh, en dat is eigenlijk ook het derde punt uh, uh, waar wij mee zitten. Dat is dat de uh, grondwet voorschrijft... dat de beperking van de vrijheid van godsdienst... en de daarbij behorende rieten uiterst zorgvuldig afgewogen moet gebeuren. Dat noemen we dan uh, uh, het principe van proportionaliteit. Mm. Uh, in de memorie van uh, toelichting en ook de antwoorden uh, op onze schriftelijke vragen stelt mevrouw Thieme wel heel gemakkelijk dat dierwelzijn... dat dat uh, uh, bijna altijd boven de godsdienstvrijheid uh, moet gaan. Uh, dat vind ik iets te kort door de bocht. Uh, uh, en je kunt wel zeggen dat wij in Nederland een grote meerderheid vinden... dat er op het gebied van dierwelzijn veel moet gebeuren. En dat, godsdienstvrijheid, ja, dat de godsdienst zich maar moet aanpassen... Ik zou dat toch wel iets zorgvuldiger willen doen. Ja. En uh, uh, democratie en rechtsstaat, dat betekent ook dat je rekening moet houden met de rechten uh, van minderheden. En nou in ieder geval, dat afgewogen oordeel, dat mis ik ook uh, in deze wetgeving. Ja. Hier aan de tafel zit inmiddels ook uh, Willem van Meent, oud-politicus. Meneer van u heeft meegeluisterd naar dit gesprek. Waar staat u in dit debat? Nou ja, kijk, dierenwelzijn begrijp ik dat. Maar ik heb ook het debat gevolgd. Er was heel veel emotie in het debat. Dus ik kan me voorstellen dat de Eerste Kamer er heel goed naar kijkt nog een keer. Ja, natuurlijk. Dan mag je toch hopen dat ze dat altijd doen. Ik vroeg wat u vindt. Nou ja, kijk. Ik vond het, als je nou kijkt, de afgelopen honderd jaar... zijn er allerlei ontwikkelingen geweest. En opeens kwam het op. En ik vind, als je dierenwelzijn beter kan maken, dan ben ik ervoor. Maar ik heb ook naar het westvoorstel gekeken toen. En er wordt een ontheffing er wordt er gecreëerd... Maar ik zou echt niet weten, technisch, hoe je ons even zo moeten toepassen. En ja. dat vind ik het vervelende. Ja, dus is het inderdaad een raar element in, dat het, is een raar element in het vetvoorstel. Ja. Ja. Meneer Schaap, heeft u wel met collega's gesproken in de Eerste Kamer? Bent u een één of zijn er meer mensen die zeggen dat is niet zo'n heel goed plan is? Nee, nee, nee. Nou ja, ik ga hier niet uh, voor andere fracties spreken. Maar het is me wel duidelijk geworden dat er ook in andere fracties wel enige twijfel heerst. En uh, nou ja, ik ben ook benieuwd uh, tot wat voor afweging dat komt. Ja, want wanneer gaat dat gebeuren? Uh, 13 december, uh, dan discussiëren wij uh, hierover. En uh, moeten wij tot de finale afweging komen. En is dus het meteen ook stemmen dan, of is dat nog een week later? Uh, als het hoofdelijk is, zal het een week later zijn. Uh, voor de kerst? Maar ik hoop wel dat ook bij de andere partijen... Ja, dat moet voor de kerst. Uh, ik hoop wel dat ook bij andere partijen... Uh, er niet alleen uh, zeggen, naar de houdbaarheid van deze wet wordt gekeken. Maar dat uh, als uh, wij besluiten dat dit uh, niet kan... dat we dan ook openingen bieden... Uh, richting een betere uh, borging zeg maar, van het dierwelzijn. Ook bij de slacht. Ja. Ligt het in uw eigen partij nog gevoelig? Want de Tweede Kamerfractie heeft natuurlijk gewoon voor het verbod gestemd. Uh, dat klopt, maar uh, laten we zeggen in de VVD, uh, zeker rond het onderwerp... Mag we je zo altijd dat, alles uh, vinden natuurlijk. Ja, uh, nou, alles vinden, maar uh, dat die discussie uh, wel open en met argumenten moet worden gevoerd. En uh, dat het uh, kan dat uh, de ene groepering er iets anders uitkomt dan de andere. Ja, dat is geen punt. Dat verstoort de onderlinge verhoudingen zeker niet. Er is geen druk op u? Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Uh, maar daar zijn we ook niet zo goed in in de Eerste Kamer uh, <laughs> om ons onder druk te laten zetten. Uh, we hebben onze eigen verantwoordelijkheid zeg maar, uh, aan het oh, eind ja. van de lijn van de wetgeving... om tot uh, de definitieve afweging te komen. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we met Willem Vermeent over zijn nieuwe boek, maar ook vooral ook wel over de crisis in Europa. En we praten met Steven Pont over de betrokkenheid van ouders bij sportclubs. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Gerrit Luc. Radio 1, het NOS-journaal. Het Koreinedagfeest van Radio 538 in Amsterdam wordt volgend jaar eenmalig bij de RAI gehouden. Burgemeester Van der Laan wil niet dat de manifestatie nog langer op het Museumplein plaatsvindt. Dit jaar kwamen daar 200.000 mensen op af en volgens de burgemeester is dat niet meer verantwoord. Na volgend jaar gaat het muziekfeest waarschijnlijk naar de Arena Boulevard. Het homomeldpunt in Utrecht heeft tot nu toe 23 gevallen van discriminatie en pesterijen behandeld. Dat schrijft burgemeester Wolfsen aan de Utrechtse gemeenteraad. Het zogeheten Gay Alert werd vorig jaar november ingesteld.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 Bij Netcar worden nu nog de Mitsubishi-modellen Colt en Outlander gemaakt. En dat zijn de hoofdpunten. Ah, nu bij verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoog Made, 5 kilometer. Dat heeft te maken met de langdurige werkzaamheden daar. En op de A10 West naar Zaanstad voor de Coentunnel, 6 kilometer. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen... maar de weg is inmiddels weer vrij. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten oud-minister Willem Vermeend. Hij schreef een boek dat luisterde naar de naam Verwarring in het Land van Henk en Ingrid. Ook de gast ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Met hem gaan we praten over Jordi. Die mag niet voetballen omdat zijn ouders geen bardienst draaien. En verder aan tafel Sybe Schaap, senator voor de VVD. En schaatscoach Gerard Kemkers. U kunt reageren via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DIDD. Of ga naar onze website Dit is de dag.nu. Willem vermeent verwarring in het land van Henk en Ingrid... en ook verwarring in het Europa van Henk en Ingrid. Het is de Week van de Waarheid voor de Euro, wordt uh, ons van alle kanten toegeroepen. Is dat zo, wat u betreft? Dat is al een half jaar zo. Ja, elke week is de Week van de Euro. Dus jullie kunnen nog heel veel programma's te maken. <laughs> dat doen we ook voortdurend. Maar iedere keer denken we weer, nou misschien is het nu echt nee. wel zo. Is dat niet zo? Nee. Het grote probleem is dat uh, Duitsland en Frankrijk zijn het niet met elkaar eens zijn. En uiteindelijk blijkt altijd dat Duitsland beslist... En daar ligt de oplossing. Dus, en dat, dat kun je niet realiseren in tien dagen. Nee, maar een half jaar geleden... Ook al. Uh, ook al uh, komt er een moment dat Duitsland dan wel die beslissing gaat nemen? Ja, of? Duitsland moet wel. Uh, de euro is buitengewoon belangrijk voor Duitsland. Uh, Duitsland heeft geweldig geprofiteerd van de euro. Samen met Nederland zijn de landen die het meeste voordeel hebben van de euro. Dus Duitsland kan de euro nooit laten vallen. Nee. Op geen enkele manier. Nee. Maar uh, u zegt Duitsland moet dan ingrijpen op een gegeven moment... Hoe lang kunnen ze dat uitblijven stellen dan? Nou, op, de, op het ogenblik zie je dat de, de rente, uh, de obligatierente bij de zwakke eurolanden, die gaat heen en weer. Ja. En dat betekent feitelijk gesproken, als die oplopen, ja, dan neemt de, zeg maar, de dringendheid neemt toe. Want ja, die landen kunnen ze straks niet meer financieren. Dus Duitsland moet wel wat doen. En Duitsland staat onder zware druk op het ogenblik, niet alleen voor Frankrijk. Maar ook van uh, andere uh, eurolanden. Ja, nou is er dan die over negen dagen, geloof ik, die eurotop. Is dat dan het moment waarop u verwacht dat het nou, in gaat komen? Dat zou ik verwachten. Waar het niet dat op het ogenblik wat we zien in Frankrijk. Uh, geeft Sarkozy een eigen invulling aan zijn ideeën. Dat doet hij altijd, hè? Dat doet hij per definitie. Ja, dat hoort er gewoon bij. <laughs> dat hoort de president van Frankrijk voor. Ja, ja. En in Duitsland is mevrouw Merkel ook bezig aan ja. eigen plannen. En waar ligt nou het grote probleem? Als dan Frankrijk ligt, dan maken we één groot Europa met een superregering. Nou, daar voelt Duitsland niks voor. En Duitsland wil eigenlijk veel meer druk zetten op uh, Spanje. En vooral op Italië. Dat ze eerst de tering naar de neer in gaan zetten. Als daar blijkt dat daar enig zicht op bestaat, is Duitsland bereid om te bewegen. Ja. En wat houdt dat bewegen in? Nou, dan gaan ze kijken naar het noodfonds wat ze afgewezen hebben. Als het noodfonds groter is, zeg maar het verdriedubbelde dan betekent dat de markten tot rust komen. Ja. Dan de denken die markten nou... Europa, nee, is, één, ja, ja. Europa is één, maak ons geen zorgen, we krijgen ons geld terug. En dan zul je zien dat uiteindelijk de rust weerkeert. Zover is uh, op het ogenblik Duitsland niet. De Duitse coalitie is daarover deeld. Het tweede mo mogelijkheid zou zijn dat je de ECB, dat is de centrale bank... de Europese centrale bank, dat je die meer ruimte geeft. Nou, dat, dat wil Frankrijk. Dan is ook alles opgelost. Mm -hmm. Want als wij de centrale bank ruimte geven... dan kan de centrale bank uh, eigenlijk... Alle obligaties opkopen die ze willen. Ze kunnen de, de pers aanzetten. Ja. En dan is Europa ook gered. Dan ja. moet je wel oppassen voor de inflatieovers. Ja. Maar al die mogelijkheden zijn gewoon bekend. Elke deskundige, elke politicus weet wat hij moet doen. Ja, maar waarom gebeurt het dan niet? Nou, dat gebeurt omdat er een, een, een, een angst is tussen. Zeg maar, de kiezersangst is er. Merkel staat onder zware druk in Duitsland. Als je kijkt naar de opiniepeiling op dit moment. Eigenlijk zeggen de Duitse kiezers: het is wel genoeg geweest. Ja. Laat die landen zelf op... We uh, hebben geen zin, lasten... zin meer iedere keer dat geld op te hoesten... voor landen die uh, zich niet aan afspraken houden. Er beetje... zit ook iets in, hè? Er zit ook wat in, ja, dat is ook zo. Maar ze moet wel iedere keer, dat dus geldt in Nederland ook, geldt in andere landen ook, iedere keer zie je dat landen, uh, zeg maar, geen maatregelen of onvoldoende maatregelen treffen... om die schotten af te lossen. En dan ja, dan kloppen ze weer aan bij de, bij de sterkere landen. En dan zegt die bevolking van die sterkere landen... dat beschrijft u ook in uw boek. Bekijk het populistisch, mij. zoek het maar uit, we ja. hebben er geen zin meer in. Ja, dat zeggen ze dus. Ja, en hindert dat dan, want dat is ook waar uw boek eigenlijk ja. over gaat... over populisme, verhindert dat dan ook een echte, een echte maatregel? Een echt, echt ja. ingrijpen zoals het moet? Ja, dat verhindert het wel, want dan moet je zeg maar, twee kanten bezien. De eerste kant is, het gaat ons geld kosten, sowieso, laten we realistisch zijn. Maar als je niks zou doen, helemaal niks zou doen... en je laat de markt op zijn beloop, dat kan dan gaat het nog veel meer geld kosten. Want dat betekent dat die eurozone uit elkaar gaat vallen. Maar dat... op de een of andere manier weten, weten de politici en u uh, ja. de, de populisten en ja. de mensen die stemmen op de populisten... Ja. daar niet zo erg van te overtuigen blijkbaar. Nee, en dat is het grote probleem. De, de politici die voor Europa zijn... en die zeggen, we moeten Europa redden... Slagen er niet in om dat duidelijk te maken ja. aan, aan, aan de, het gemiddelde publiek. Ik lacht erbij, ja. maar, u, u, maar het lijkt me toch ernstig. Nee, nee, ik, ja, ik, <laughs> ik ben toe, een vrolijk mens. Ik, ik ben een vrolijk mens. Maar het is natuurlijk wel ernstig dat je er niet in slaagt om het publiek te van overtuigen. Dat we hoe goed het of het of verkeerd. Je moet de eurozone redden en de euro ook. Waarom? Dat is in het belang van iedereen in dit land. Het is een belang van, van mensen die een baan hebben... de mensen die een pensioen hebben. Zonder de euro en zonder de eurozone... kunnen wij in Nederland, zeg ik altijd, de tent wel te sluiten. Ja, maar dat hoor ik heel veel mensen ja. zeggen. Uh, allemaal hele verstandige mensen, ook zoals u. En toch is het sentiment uh, in landen ja. als, als Duitsland... maar ook als Nederland, ja, uh, we hebben er geen zin meer in. Laten mensen het ja. zelf maar uitzoeken... en zo snel mogelijk terug naar de gulden en de markt. Nou, dan, Als je teruggaat naar de gulden, dat zal dan binnenkort zal dat uitgerekend worden... Door een Engels bureau. Nou, ik weet de uitkomst al. Nou, vertel. Ja. Nou, het, het wordt een disaster, het wordt een ramp. Nee, maar dat bureau dat het uit gaat rekenen is heel erg tegen de euro. Daarom? Dat hebben ze laten weten. Sterker dus nog, ze hebben ditzelfde bureau heeft een paar jaar geleden Duitsland geadviseerd om terug te gaan naar de markt. Nou, dan weet je wat ja, eruit komt. Nee, dat weet ik ook. Dan wordt het maar, toch geen disaster? Dan wordt het een fantastische oplossing, zeggen zij. Ja, ze ja, nee, zeggen maar ze. een disaster voor de euro. Voor de, de euro. Ah, oké. Okay. Ja. Het wordt een ramp voor de euro, bedoeld. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, maar goed, niet alleen uh, populisten zijn negatief over de euro... ook bijvoorbeeld uw oud-collega uh, Hogevo Hans Hogevors, ja. oud-minister van Financiën... die zei op 11 december dit, bij andere tijden. Nou, ik denk dat het uh, uiteindelijk uh, toch een misgeboorte is geweest... en dat we het beter niet hadden kunnen doen. Dat is natuurlijk wel ja. even schokkend, meneer Van nee, ja, uh, U lacht nog steeds? Nee, nou, ik lach niet. Ik ken <laughs> Hals erg goed, maar <laughs> okay. hier ben ik het volstrekt met hem oneens. Het kan toch een misgeboorte zijn geweest? Maar het kind is er. Hè, dus we hadden het misschien. He, maar we kunnen niet meer terug, dus de, moeten we door. Dat is zijn stelling ook. Als je, verder met hem, uh, als je verder zijn toelichting hoort, dan zegt hij... ja, we hebben het nu eenmaal en teruggaan ja. zou helemaal een ramp zijn. Dat nee. Toch? Nee. Ja. Maar even terug naar die tijd, want hij zegt ook... we hadden gewoon uh, beter uh, moeten zorgen dat bijvoorbeeld... Italië en Griekenland er nooit bij kwamen. Want die hebben ons gewoon ja. voorzitter liggen, met name Griekenland. Uh, we hadden het harder moeten spelen. Denkt u er ook zo over? Uh, heeft gelijk met Griekenland, maar Griekenland heeft de boel geflasht. Om het uh, voorzichtig uit te drukken. Gewoon met cijfers gemanipuleerd. Ze hebben gewoon gelogen. Ze hebben gewoon gelogen, ja. ja. Dat klopt. Als u had en... geweten hoe het wel was met Griekenland? Kijk, als wij dat geweten hadden... had Griekenland er nooit in gekomen. Nooit. Nee. Dus u zegt van nou op dat punt heeft, dus hij, hij, ja, heeft, heeft hij gelijk. gelijk. Ja. Ja. Gerrit Kemkus, hebben jullie in de schaatsport last van de crisis? Nou, ik... Mijn ploeg met TVM Verzekeringen als hoofdsponsor... hebben het voor de komende twee jaar weer geregeld. Dus wij zijn tot en met Sochi zijn wij zeker uh, van, een, van een hoofdsponsor. Maar Sochi is als de plek ik even waar de Olympische Spelen worden gehouden, hè? De volgende Olympische Spelen in 2014. Maar als ik, als ik om me heen kijk, dan, dan denk ik dat er toch wel bij aardig wat mensen kriebelt. Omdat er toch wat onduidelijkheid is over waar het uh, naartoe gaat met de, met, de, met de sponsorploegen. Ja, dus de sport krijgt er last van. Ja, ik denk. Ja, dat is moeilijk te beoordelen, maar ik denk, ik denk wel. Ik, ik zit goed. Ik zal, ik zal ah, ook zeker niet klagen. Maar, nee. eh, maar ik denk wel, dat, uh, ja, ik denk wel dat, dat, dat er een pas op de plaats gaat ja, komen. Ja, ik denk dat de sport last gaat krijgen. Als we kijken naar de voorspellingen van de internationale bureaus, de IMF bijvoorbeeld, uh, dan mogen we verwachten dat de economie gaat vertragen. En dat is niet uitgesloten, maar goed, ik ben altijd een optimist, niet uitgesloten... dat je toch een krimp krijgt in een recessie. Ja. En dat is sommige landen. bij sponsoren? Sommige landen, ja, dat gaat midden ja. doorwerken bij sponsoren. Die gaan bezuinigen en vooral vaak op sponsoren bijdragen. Dan ga je kijken naar de kostenkant. En heel vaak sneuvelen dan uiteindelijk de uh, sponsoren ja. Even terug naar uw boek. U zegt, uh, ja, die economische crisis die zorgt voor wind in de zeilen voor het populisme. En u zegt in uw boek, we moeten het allemaal nog beter uitleggen. Ja, nou meneer Vermeent, dan moet ik onmiddellijk aan Europa denken. En dat referendum, weet u wel. Toen zeiden de politici ook we moet het nog beter uitleggen. Ja. Volgens mij is de liefde voor Europa alleen nog maar verder afgenomen. Ja, ik zag een opiniepeiling, gelukkig. Waaruit blijkt dat in ieder geval de meerderheid van de Nederlanders... Ja nog steeds voor de euro is. Nou kijk, dat, vind ik dat, heel dat is alweer goed nieuws dan. <laughs> en dat is in Duitsland niet zo. Maar komt u er met het nog beter uitleggen? Want zijn ja. mensen daar eigenlijk wel gevoelig voor? Het gaat toch veel meer om, ja. uh, wat heb ik in mijn portemonnee? Uh, nou dat soort dingen. Ja. Ho dus hoe gaat u dat nou, hoe gaat u dat doen? Of hoe vindt u dat politici dat moeten doen? Uh, wat op het ogenblik uh, gaat gebeuren, is dat we in Europa toch uh, te maken krijgen... met economisch zwaar weer. Dat ziet iedereen aankomen. Uh, we zien ontslagrondes op het ogenblik bij de grote bedrijven. Ja. En het is niet uitgesloten uh, dat werkloosheid fors gaat oplopen meer dan in de crisis van 2008 en 2009. Ja. En dan kunnen we zeggen, we gaan de crisis zelf oplossen... maar een politicus heel goed uitleggen dat wij zonder Europa de crisis niet kunnen oplossen. We hebben juist, nu de crisis toeslaat, hebben we meer Europa nodig. Maar dan moeten wij ook als burger iets merken van het nut van Europa. Ja, en daar nou, gaat het natuurlijk nog wel eens fout. En daar gaat het fout, want wat zien we over het algemeen ook in de media. We zien vaak de fouten van Europa. En die zijn er genoeg. Er zijn fouten bureaucratie... Uh, ingewikkeldheden, dat je in Straatsburg moet vergaderen... dan weer in Brussel moet vergaderen, kortom... geld over de balk smijten. Al die zaken zijn er. Maar als je tegelijkertijd weet wat wij sinds de invoering van Europa... Uh, zeg maar de Europese Unie en de euro als Nederland verdiend hebben... en banen, het zijn een groot aantal banen gekeerd. Onze economie is uh, extra gegroeid tussen 1 en 2 procent. En wat we nu zien op het moment dat we niet zouden samenwerken... loopt de werkloosheid nog verder op. Dat kun je wel uitleggen aan, aan de ja, publiek. Dus gewoon cijfers zeggen. Gewoon puur de cijfers uitleggen. Wat je dan ook ziet op dit moment... die afkeer van Europa... maar ook de afkeer bijvoorbeeld... dat je geen vakmensen uit het buitenland mag inhalen... dat gaat ons gewoon banen kosten. Dat gaat ons bedrijven kosten. En dat moet uitgelegd worden. We hebben het in Denemarken heb je gezien op een bepaald moment. had je een Deense zusterpartij van de PVV... die was anti-Europa. Die was anti-immigratie. Zeg maar, ook kenniswerkers... En Topvakmensen zeg maar, top mochten er niet erin. En wat zeiden Deense bedrijven op een bepaald moment? Ja, allemaal best. Maar we moesten wel realiseren: wij hoeven hier ook niet te werken. Zeker in het internet-tijdperk is het heel makkelijk om ergens anders te gaan zitten. En dat heeft wel gewerkt. Als je maar dingen uitleggen laat zien waarom je uiteindelijk vindt dat we samen moeten werken. Uh, dan zijn mensen best daarvoor gevoelig voor. Ja, ik, uh, de, de antwoorden zijn steeds economisch. Van We moeten uitleggen waarom het economisch is. Ik denk dat het veel eerder een psychologisch probleem is. Namelijk, je kunt een stam, hè, waar we allemaal vandaan komen, nog overzien. Je kan een dorp nog overzien, een stad, een provincie, een land. En daarna houdt het wel een beetje op. Een werelddeel op. is te groot. Is te gewoon te groot voor ons, om ons verbonden mee te voelen. Kijk, Limburg, denk ik ook, maakt verlies als provincie. Maar je hoort nooit iemand uit Noord-Holland zeggen. Ja, maar dat moeten we... Als we we moeten Limburg afstoten, want die, daar moet allemaal geld heen. Nee. Waarom niet? Omdat we ons verbonden voelen. Ja. Oh, uh, Zelfs met, Li met Limburg. Met Limburg. <laughs> maar niet. Nee, maar ik bedoel, uh, Pas op ja, het tijd. Het Limburg. <laughs> <Ja>. Pas op. <laughs> nee, maar hetzelfde geld voor. Het wordt Praat natuurlijk anders verdiend. En, uh, en dat wordt verdeeld. En er zijn provincies netto betalers en netto uh, ja. uh, ontvangers. Maar dat vinden we allemaal helemaal maar gewoon. Maar hoe, hoe maak je dan maar die Europa is gewoon te groot om in ons bolletje te krijgen... dat wij denken, ja... Uh, uh, dus Griekenland is het Limburg van Europa. Hm. En daar ook Limburg klaar voor. ook niet. wordt economische zin <hijntu> dat daar ja. meer geld heen gaat dan dat het oplevert. Ja, maar meneer Vermeent, als u dan bijvoorbeeld tegen uh, de politieke partij, nou daar, zeg maar uw eigen partij, tegen de PvdA zou zeggen, zo moet je het doen. Wat, wat is dan uw advies? Hoe moeten zij dat verhaal vertellen dan? Nou, uh, de partij vanavond heeft het grote probleem. Dat uh, er in de Nederland toch een belangrijk deel van het publiek is die eigenlijk terug wil naar die golde. Tussen 30 en 40 procent, heel veel. Die denken dus dat als je terug gaat naar de gulden, dat dat beter werkt. Die denken: Nou, dan krijgen we het mooier, er zijn ze op pensioenen. Dan is alles weer goed. Het geluk ja. neemt toe. Ja, dat ja. nou, ja, is we ons weer een als Ja, pas ja, ja net vroeger voel je dat. Ja. Nou, het, je zou moeten uitleggen dat we toen met die gulden hadden: hadden we geen gulden, want die gulden was gekoppeld aan de D-markt. En wij waren afhankelijk, toen ook al, van het wel en Duitsland. De Florijn. Mooi. Ja. Okay. ja, nee, maar goed. En, en dan komt het dus terug, als wij de gulden weer invoeren, daar kan je heel erg weinig mee. En je kan wel uitleggen, als we de gulden invoeren, dat een belangrijk deel van het internationale bedrijfsleven waar mensen nu werk hebben, dat uit Nederland. Die blijven hier ja. niet zitten. Die willen in een dollar-economie zitten, of in een euro-economie. Dus het u... gaat ons banen kosten. En heeft u... U en heeft u het vertrouwen ja. erin dat de huidige politici dat kunnen, dat uitleggen? Ik vind het niet eens goed doen. Niet overtuigend. Nee. Bedoel, ze gaan alleen maar rampsmoed. Je moet gewoon rustig uitleggen. Nou, u werkt bij een bedrijf. Dat is een internationaal bedrijf. Dat doet zaken in heel Europa. En op het moment dat wij besluiten, met z'n allen, terug te gaan naar de gulden... dan moet u zich afvragen of het bedrijf hier wil blijven. Nou, dat hoort u ook wel. Dan gaat de manager u uitleggen dat ze hier niet kunnen blijven. Kosten gaan omhoog. Ze kunnen geen mensen meer aantrekken. En dan verdwijnen ze. Hetzelfde wat je nu ziet bij, bij, bij zeg maar, talentvolle uh, immigranten uit Azië. Uh, technische mensen. Vakkrachten, kenniswerkers. We hebben ze nodig. We hebben onvoldoende technische mensen in dit land. En wat krijgen we nu? We houden de grens dicht. Dat betekent heel veel bedrijven gaan zeggen, ja, bekijk het maar. Waarom zou ik in Nederland gaan zitten? We leven in een Ik kan morgen in een ander land gaan zitten. En daar heb ik er geen last van. Nou. En daar moet je, dat kun je wel aan mensen uitleggen. Goed. Meer informatie over uw boek is te vinden op de website www.ditisdedag.nu Every time I hear you say hello, all I see is yellow, like daisies in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 Met yellow. Love and marriage, love Achter de and voordeur. No, sir. Vandaag met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Ja, de tienjarige Jordi Verstegen uit het Brabantse Haps is geschorst bij zijn voetbalclub omdat zijn ouders geen bardienst wilden draaien. Steven, daar uh, zei je aan het begin van de uitzending al van dat je dat niet zo'n heel goed idee vond van de voetbalclub. Nee. Waarom nee. niet? Nou, omdat het een probleem is dat tussen volwassenen speelt. En uiteindelijk wordt dus een jongetje dat gewoon heel graag voetbalt... Dat nog nooit een onderuit, die nog nooit een jongen onderuit geschopt heeft... of zijn trainer heeft uitgescholden... wordt uh, onder druk gezet uh, om uh, zijn ouders uh, tot ander gedrag te ja, brengen. Ja, nou, dat is echt... Vind je niet kunnen? Vl, nou ja, dat, ja dan, dan heb je misschien wel een hoofd, maar dan heb je geen hart. De wedstrijdsecretaris van de Hapse Boys... want ja. zo heet de betreffende voetbalclub... die zei, ja, dit is de enige manier om het duidelijk te maken... naar die ouders, dat we ze nodig hebben als ja. vrijwilligers. Ja. Ja, ja. En, en, en, en dat de en... enige manier is... <laughs> dan gaan we maar een kind offeren. Wat een flauwekul. Nee, kijk... Uh, uh, uh, wat blijkt, en ik weet niet of het waar is, maar dat die ouders, die werken, die, die werken heel hard. Ja, wat we hebben, Zullen we even naar die vader luisteren die nou. hij zei tegen Omroep Brauwend het volgende daarover? Ja, leg dat maar eens een kind van 10 jaar uit, dat hij niet meer mag gaan voetballen. De... Ja, Hoe leg je dat uit? Ik heb, uh, ik heb tegen hem gezegd uh, dus dat, hij, uh, ja, dat hij niet kon gaan voetballen. En uh, dan vraag je mij waarom. Ik heb er niets verkeerd gedaan, zegt hij. Ik zeg, nee, dat klopt. Jij hebt niks verkeerd gedaan. Ik zeg, maar wij kunnen geen kantinedienst draaien. Het is niet zo dat wij het niet willen doen, wij hebben ook aangegeven dat we het gewoon niet kunnen. Ja, want die ouders hebben een eigen zaak. Op zaterdag moeten ze in die winkel werken, dus ze kunnen niet achter de bar gaan staan. Ja. Maar dan is het toch raar dat die club niet even in gesprek is gegaan of dat ze niet tot een oplossing zijn ja, gekomen. Ja, nou, en wat ik ook raar vind, uh, want ik ben zelf ook trainer van een uh, elftal uh, F's. Doe je wel eens bardienst? Oh nee, dat hoeft dan niet, want je bent al trainer. Zo is het. Dus okay. uh, kijk. Het verschil met een school en een voetbalclub... is een voetbalclub draait helemaal op vrijwilligers. Dus dan kan je de ouders wat vragen. En op een school moet je daar iets voorzichtiger mee zijn. Want dat is een professionele omgeving. Maar goed, op zo'n voetbalclub, dat draait op vrijwilligers. En ik begrijp niet dat de andere, andere ouders zich solidair verklaren... met deze Jordi. Als Jordi bij mij in het team had gezeten... had ik twee weken mijn kind niet... en dat had ik dan georganiseerd... dat mijn kind niet laten spelen. Want je bent een team... En in het team geldt van als de ene pijn heeft, dan voelt de andere het ook. Nou als je het hele team niet laten spelen. Ja. Nee. Ja, ja. Ja. Maar nu even, dat is allemaal duidelijk. Je moet vinden, jij zegt niet dat kind duper van laten worden. Dan even toch naar die club, die heeft natuurlijk wel een probleem. Dat hebben een heleboel ja. voetbalclubs ja. sportclubs. Hoe krijgen we die ouders in de beweging? Want we dat was, waarschijnlijk nodig. niet, maar kijk, uh, een bestuur met een hart, die heeft zoiets als een discretionaire bevoegdheid... net zo goed als een burgemeester dat heeft. Dat betekent dat je uitzonderingen kunt maken. En dat als iemand een goed verhaal heeft, kun je ook tot een goed antwoord komen. Maar dit is de... Kijk, je kunt macht op twee manieren gebruiken. Je kunt macht gebruiken door alles door te drukken wat in de regel staat. Je kunt macht ook gebruiken om ervoor te zorgen... dat, dat je gewicht zet achter je uitzonderingen. Die zegt, ja, eigenlijk hoort het niet, maar omdat ik macht heb... Kan ik hier voor deze mensen een uitzondering nee. maken? En die uitzondering die ik voor deze mensen maak, nee, die maak ik niet voor jou. Nee. En dat gebeurt niet. Nee. En allemaal tot daar aan toe, maar een tienjarig jongetje nee. in zijn eentje daar verantwoordelijk Absoluut. maken is apenko. Meneer Kempkers, ook in de sport? Ja, en chemistiekleraar van beroep. Ook nog, Absoluut. kijk aan. Ja. Maar iets over die vrijwillige, die vrijwillige inzet. Hè? Want die hebben clubs voor sportclubs, weet u natuurlijk ook, ook wel nodig. Hoe krijgen die ouders dan wel zover, denkt u? Ja, ik denk dat het toch een, dat is niet alleen bij de voetbalclubs een probleem is. Ik denk dat het een maatschappelijk probleem is... Uh, waarbij uh, het een weerspiegeling is van de huidige maatschappij. Dat, er, dat de tijd een, een issue is. Er Ikzelf... zijn nog nooit zoveel vrijwilligers geweest... Oh, ik zeg pond, oké, okay. Het wordt meteen de kop in nou, gedrukt. Er zijn nog ja, nooit zoveel vrijwilligers geweest in Nederland als... Fijn. Nou ja, <laughs> meneer ja, Kempers, fijn wel. dat u ja. even wat wilde zeggen. Ah, ah. <laughs> ik wilde een bruggetje maken naar mijn broek, want eh, ik vind eigenlijk dat, uh, dat, dat, er, dat er om die clubs moeten komen... en dat we vooral ook uh, professionele krachten moeten zien te krijgen bij om dat soort... die clubs soorten. wat zijn dat? Nou, clubs waarbij je bijvoorbeeld zegt van uh, voetbal, volleybal, uh, handbal... en nog een aantal sporten vallen samen onder één noemer. En daar kunnen we een professionele kracht in zetten. Ja, ja, zodat je die ouders interesse. niet meer nodig hebt. Maar, maar dat, nou minder in ieder geval. Ja. Um, waardoor er misschien wat meer ruimte komt om, om die vrijwillige tijd... die er is ook daadwerkelijk gunstig in te zetten. Maar het puntje bepaalde komt, en dat, dat was eigenlijk de vraag... En daar gaat de discussie om, is natuurlijk... Totaal onbegrijpelijk dat een, een jongetje van tien jaar hier geslachtofferd wordt. Ja. En dat is uh, wel begrijpelijk. Ja, ja we hebben het hier over iets bizars. Dus nu is het is niet zo van nou ja, goed, nu is het Jordi. En, maar en, en, laten, we het, laten we het even wat breder trekken. Ja, bij graag. de inzet in de samenleving, meneer, de nou, gemeente zat, op, u zat ook mee te luisteren. Ja, ik heb heel leven gevoetbald, dus ik, ik ben effie geweest zelfs. Dus ja. <laughs> Ooit geleden. lang geleden. <laughs> ja. Maar ik, wat ik dus zie bij clubs uh, in toenemende mate, is dat de baard geoverpacht. Met andere woorden, ik zat er aan te kijken. Ik dacht, nou, ik zie bij heel veel clubs. Is die gewoon, wordt die gewoon verpacht. En ja. dan komen er professionals in te staan. Ja, die, die staan daar gewoon en een deel wordt gewoon aan de club gegeven. Heb je al die die nou? dus Nee, maar je moet er uh -huh. heel veel niet. Het kan niet. Het kan niet. Het Dat niet. Het even. niet. Het kan niet. Het kan niet. Het kan niet. Het kan niet is er geen enkel probleem. Je kunt het nee. verpachten, maar ja. dan heb je minder inkomsten, ja, ja. dan dat je je door ouders laat draaien. Dus er is een, er is een spanningsveld tussen uh, datgene wat de voetbalclub wil en ik, bij ASV Arsenal, waar ik zelf, uh, daar uh, staan ook uh, uh, mensen achter Bardi. die uh, uh, uh, altijd dezelfde, en uh, ik weet eigenlijk niet eens of ze betaald worden of dat ze dat, volgens mij worden ze betaald. Ja. Heet dat maar, echt Arsenal, de voetbalclub waar jij bij zit? Ja. <laughs> Oh, mooi. Ja, je kijkt plots een heel anders aan. <laughs> ja, ja, daar hè? Ik denk dat hij zo'n handtekening maar, van u ja. wil, Steven. Ik wil een handtekening maar, maar Jij zegt, jij zegt Steven, uh, dit is gewoon een eenmalige gebeurtenis... bij een club die er op een verkeerde manier mee omgegaan ja, er, zijn. Maar, er is altijd spanning, maar dit is de, de slechtst mogelijke oplossing. En, mo en, en, en daarom staat het ook pagina groot in de krant. Als dit dagelijks zou gebeuren of ja. wekelijks of maandelijks... stond het niet in de krant. Dus dit is gewoon een bestuur dat uh, afgezet moet worden... Dat radicale uh, nou, maatregelen. Ja, die, moeten, die moeten geschorst worden voor twee wedstrijden. En uh, ik denk dat we op grote voeten door glascherven oh, terug naar nou, het nou nou, nou, nou, nou, goed. Kan je ook kajaks niet redden? <laughs> ja. Het zijn duidelijke oplossingen. Ja, ze hebben nog niet gebeld. Kom goed. Maar wel. we gaan gauw door naar onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Quirin van Halen. Hey, goeiedag. Hoi. Me, koffie. Ja, laat me horen. Ik ben vandaag bij Ingrid op bezoek. Want die heeft om de week een vrije dag. Haar henk is voor de centen aan de slag. We drinken koffie met een appelkoek. Zij doet vanaf haar loungebank haar beklag. Ze zegt vermeend en vloekt een grove vloek. Ik weet niet of ik die hier zeggen mag. Ze voetert op dat pas verschenen boek omdat ze er geen eurocent van zag. Nee, zij krijgt niks, want zij draagt ook geen doek. Wat ik probeer, dat boek laat haar niet los. De rituele slag van kramers resultaten. Ze wil zelfs niet over de goede gulden praten. Ach... Engen en Ingrid zijn alweer de klas. <lacht> Goed, Kwadien, we zetten jouw gedicht op onze website. Dit is de dag.nu. En daar is die later vandaag terug te lezen. Uh, ik wou zeggen, luisteren, maar dat denk ik niet. Alleen lezen. Nee, alleen lezen. Nou, dit uh, is de dag.nu. Hartelijk dank aan de gasten Willem Vermeend, Gerard Kemkers, Sibes Schaap en Steven Pont. Ja, en wat is er nou leuker dan rondneuzen in het paleis van een net gevluchte dictator? En hier zie je bijvoorbeeld ook. Uh, dat lag in, in zijn huis heeft hij allemaal printjes gemaakt van uh, mooie Oekraïense meisjes van het internet. En dat is een Oekraïns modellenbureau. En ik denk dat al Islam wel dacht van... hé, hey, we hebben toch 200 miljard, misschien kan ik wel zo'n meisje bestellen. Journalist Harald Doornbos nam uh, gaddafi spulletjes mee naar Nederland... voor u om te bekijken in een expositie. Straks na drie uur een reportage daarover. Nu eerst het nieuwsoverzicht van drie uur tot zo. ...om de blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Hugo Borst over zijn leven zonder tv. Rapper winnen als gastrecent, Margriet van der Linden en Arnold Karskons in het journalistenpanel... ...de sportweek van Frits Barend en live muziek van Frederike Spicht...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 Ja, bij Regiobank krijgt u altijd persoonlijk advies. Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank. Regiobank. Promovendum vindt dat je mensen vrij moet laten in de keuze voor een ziekenhuis. Ja, spaar nu één jaar vast met 3,25% rente. Ga naar regiobank.nl. Promovendum vindt dat je moet claimen omdat het nodig is. En niet omdat het kan. Licht klaar